Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zo direct in vrijdagmiddag live kun je mensen verplichten... om te werken voor een bijstandsuitkering zoals de regering wil. Een debat. Nu eerst het NOS-journaal Remonsereen. Bij de bouw van de A2-tunnel in Maastricht zijn fouten gemaakt... maar er is geen sprake van uitbuiting, schrijft een onderzoekscommissie in een rapport. Volgens de commissie, die in oktober is ingesteld... na aanleiding van de berichten in de Limburger over de kwestie... is er geen sprake van uitbuiting of moderne slavernij. Vanmorgen nog stelde FNV Bouw de bouwbedrijven Structon en Ballast Nederland aansprakelijk voor het niet naleven van de CAO door een onderaannemer. In Pakistan is de doodstraf geëist tegen de arts die de CIA hielp bij het vinden van Osama Bin Laden. De eis zal de betrekkingen met de VS vermoedelijk op een nieuw dieptepunt brengen, want daar wordt de arts als een held beschouwd. De arts werd na de actie tegen Bin Laden gearresteerd. Vorig jaar werd hij tot 33 jaar cel veroordeeld wegens lidmaatschap van de terreurgroep Laskar-e-Islam. Dit vonnis is geschrapt wegens procedurele fouten. De doodstraf wordt nu geëist omdat zes jaar geleden iemand overleed... tijdens een operatie die hij uitvoerde, terwijl hij helemaal geen chirurg was. Amnesty in Nederland gaat één op de drie banen schrappen. De organisatie moet bezuinigen omdat de inkomsten tegenvallen. De mensenrechtenorganisatie zegt dat mensen door de financiële crisis... hun lidmaatschappen en donaties kritischer bekijken. Amnesty krijgt geen overheidssteun omdat de organisatie onafhankelijk wil blijven. Dit jaar verdwijnen 10 banen en volgend jaar krimpt de organisatie met nog eens 20 banen. In totaal waren er eind vorig jaar 104 voltijdsbanen bij Mdesty Nederland. De Radboud Universiteit onderzoekt voor de gemeente Ede hoe het komt dat automobilisten massaal een verboden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 die iedere passerende auto vastlegt. De bestuurder krijgt een boete van 90 euro. Lijnbussen en fietsers mogen nog wel door de tunnel. Studenten van de universiteit zullen het gedrag van automobilisten... bij de tunnel observeren en in het voorjaar verslag uitbrengen. En dan het weer in het westen en noorden valt af en toe regen. Of motregen. het zuiden en oosten is het vrijwel overal droog. De zon breekt slechts af en toe door. Het wordt 3 graden in Limburg, 9 op de Wadden. Het weekende is het 5 tot 10 graden. Morgen, zaterdag, dan zijn er wolkenvelden. Is het vaak droog en schijnt de zon wat vaker dan vandaag. En zondag schijnt de zon vooral smiddags. Geen verkeersinformatie, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat op de Wegen. En zo direct in vrijdagmiddag live Justus van Oel over het klimaat.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 Marjane Poot van de VVD in Amsterdam vindt van wel. En Jan Hoek van GroenLinks, ook uit Amsterdam, vindt van niet. Een debat zo direct. De column van Justus van Oel over het klimaat. Je kunt alles bekijken via computer, tablet of smartphone... via vrijdagmiddaglife.afro.nl En je mening geven door onze twitter. hashtag afroVML. De rubriek over de mosselfraude... Ja, dames en heren, welkom. De Field. De Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst. Ja, die heeft deze week de twee directeuren van een mosselgroothandel... Vis- en mosselgroothandel... gearresteerd vanwege jarenlange fraude. De twee maakten duizenden valse facturen... en de mosselen verdwenen op de Zwarte Markt. In België. De Belgische Zwarte Markt, ja. Is daar een groot verschil tussen? Wat? De Belgische en de Nederlandse zwarte markt, is daar een groot verschil tussen? Hoofdzakelijk de locatie. Goed, ja, nou, lekker. Lekker begin. Ik heb u niet eens voor kunnen stellen, omdat we de hele tijd doorheen zaten tetteren. Maar in ieder geval bij mij aan tafel, Bobbian. Bobbian bierenbrotsprot Van de Fiat. De Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, zeg maar Bob. Field, de Fiat Bob. Uh, Bobbian Bob. Bob, mooi. Dat is zeker mooi. U, Bob. Bob. He Bent een van de mensen die de twee misdadigers hebt gearresteerd... bij de mosselgroothandel, hoe ging dat precies in zijn werk? Moeizaam. Kijk, u moet ja. begrijpen dat dit bedrijf... er jarenlang een zootje van heeft gemaakt. En zo troffen we dat bedrijf ook aan. Hoe? Gewoon een zootje, een bende. Alles bezaaid. Met? met... Mossels. Mo mosselen. Ook veel mossels. Mosselen. Alles zat onder. Papierwerk was een zootje. Ja. Ze hebben natuurlijk jarenlang facturen gestuurd. Maar niet evenredig veel mosselen verkocht. Dus waar laat je die dan? Nou ja, op de Belgische Zwarte Markt. Ook. Maar daar kun je ze natuurlijk niet allemaal kwijt. Maar dan in de kast? Uh, in de kast, op het bureau. Oh ja. uh, ik zag wat ik dacht dat een kamerplant was. Maar het was geen plant? Nou, het was wel een plant. Wel? Uh, ja, het was een cactus. Maar helemaal, uh... helemaal vol met mosselen. En vis? Ook. Ik dacht, ja. uh, ik ga even zitten op dat krukje. Maar er was geen krukje. Alles behalve? Er was vis. Er uh, was gewoon een soort uh, krukje van vis. Oh ja. Uh, ja, een berg rot. Vis, hè? Wat een bende, wat een ongelofelijke eh, rommel. Eh, mosselen in de spouwmuren, kruislydozen vol met mosselen. De niet-machine was een mossel. Oh, ja. De kapstok helemaal vol met inktvisrilletjes. Dat is vreselijk. Eh, ringetjes, sorry. Aanschuwelijk. <laughs> ja, ja, vreselijk. Maar vreselijk. er zijn ook veel mosselen verhandeld via de Belgische zwarte markt. Eh, eh. Ik heb eh, mosselen gezien die in België drie jaar, drie jaar hè, oh, ja. in een vitrine hebben gelegen. Terwijl, het zijn weekdieren. Ja, weekdieren. Ja dieren. Ja, ja, ja, ja. ja, mosselen die in België in een opslag al jarenlang lagen te wachten tot ze eindelijk verkocht werden. Ja. Ja, mosselen die zeggen, wij weten het niet meer. Eet me op, stuur me terug, maar dit zo niet langer. Ja. Dat is er aan de hand, meneer. En daar kunt u wel lacherig over gaan zitten doen. Nou, maar dat doe ik toch Jawel. helemaal niet? Jawel, dat nee, doe ik helemaal wel. niet. Jawel, u doet daar lacherig nee, over. Nee, helemaal niet. Wel waar, nee. u denkt dat het niet belangrijk is wat wij doen. Nee, helemaal niet. U denkt, nou, hoezo is dat zo belangrijk als twee mosselboertjes, en ben je creatief, zijn geweest met de omzetcijfers? Nou, maar dat denk ik helemaal niet. Nou, eh, wat kan wij dat nou schelen? He? Als er ook echte problemen te bespreken zijn ja, in de wereld. Ik vind heel belangrijk. Nou andersomt... meneer, ik zal u één ding zeggen. He? Als u in Antwerpen in een Taverne komt. U loopt de koelcel in. En u ziet daar mosselen. Mossels, ja. Ja, jij wat verwilderd uit hun ogen kijken. Ja. Mossels die nauwelijks meer reageren op wat voor prikkels dan ook. Slap, uitgeput, Die we aankijken en zeggen met hun laatste krachten. Alsjeblieft, meneer van de Field. De fiscale inlichting. Ja, Bob. Bob van der Field. Ja, alsjeblieft, Bob van de Field. Neem ons mee. We weten het niet meer. Neem ons mee, we zijn week. Nou, dan piept u wel anders. Nu, dit had, dat zo schetsen dat lijkt me vreselijk. Ja, en dat is het ook, meneer, het is afschuwelijk. Maar u, u geeft er helemaal niks om. Nou, jawel. Op die mosseltjes, die onschuldige mosseltjes. U gaat zo lekker naar huis, naar uw 201 kap. Bungalow. Lekker bij de open haard zitten. Lekker met een glas cognac. Biertje. Ja, en dan zit u daar en dan denkt u... hè, wat was ik toch weer lekker bezig vanmiddag op de radio. Hè? En die mosseltjes. En die mosseltjes. Ja, weg. Niks meer. Klaar. Afgelopen. Henri van Loon en Bas Hoeflaak. Iedere week krijgen in vrijdagmiddag live twee mensen de vloer om met elkaar te debatteren. Twee katheders zetten we klaar... en twee mensen met verstand van zaken daarachter. Vandaag gaat het over de vraag of je mensen met een bijstandsuitkering kunt verplichten vrijwilligerswerk te doen zoals de regering wil. Maar Janne Poot van de VVD hier in Amsterdam vindt van wel. Jan Hoek van GroenLinks, ook hier in Amsterdam, vindt van niet allebei welkom in de kroon. Um, maar Janne Poot, ooit zelf een uitkering ontvangen? Nee, niet. Jan Hoek? Drie maanden. Drie maanden. En... Heel snel dus blijkbaar geslaagd om daar weer vanaf te komen. Nou, ik, ik vond het verschrikkelijk. Dus ik ben als de sodomieter op zoek gegaan naar iets anders om te doen. En dat werd een werkje op een postkamer. En daar heb ik uiteindelijk mijn eerste echte baan aan overgehouden. Geen vrijwilligerswerk gedaan. Ook, maar dat deed ik al. Dat deed je al, oké. Okay. Wij gaan uh, debatteren uh, hier over de vraag over de plannen van de regering. En dat doen we aan de hand van een stelling, die hebben we als volgt geformuleerd. Mensen met een uitkering moeten werken voor hun geld. Marianne Poot van de VVD in Amsterdam. U bent het eens met de stelling. 30 seconden om te beginnen om aan te geven waarom. Ja, dank u wel. Ja, de VVD vindt het belangrijk dat mensen met een uitkering... weer zo snel mogelijk aan het werk gaan. De bijstand is wat ons, bedoelt, wat ons betreft bedoeld als een laatste en vooral tijdelijke vangnet. En als je bijstand ontvangt kun je in de tussentijd best iets terugdoen voor de gemeenschap. Een ochtend koffie schenken of klaar over zijn. Dit levert wat ons betreft een win-win situatie op voor zowel de maatschappij als de mensen met een uitkering. Die zo in het werkritme blijven, ervaring opdoen en nieuwe netwerken opbouwen. Heel mooi geteemd. Jan Hoek van GroenLinks. Ook voor u 30 seconden om aan te geven waarom u het niet eens bent met de stelling. De bijstand is er voor mensen die om wat voor reden dan ook niet in staat zijn om hun eigen inkomen te voorzien. Daar is die voor en dat is een recht. Het is een uh, recht dat wij hebben gemaakt van de solidariteit tussen mensen. En wat we van hen kunnen verwachten in ruil daarvoor is dat ze er als de sodom niet ervoor zorgen... dat ze weer uit die bijstand komen dat ze aan het werk gaan. Dat is waar het over gaat. En meer moeten we er ook niet van maken. En dat is precies wat dit kabinet doet. Het probeert uiteindelijk mensen weg te zetten als een stel uitvereters, profiteurs of wat dan ook. Volkomen onterecht en respectloos. Jan Hoek, allebei gasten met een goede timing. Uh, maar Janne Poot, ja, het, het is een, gewoon een recht, die uitkering. Ja, nee, maar daar is wat mij betreft ook geen enkele twijfel over. Het, het gaat wat ons betreft eigenlijk meer om een mentaliteitsverandering. Want ja, je mag van mensen in een uitkering verwachten dat ze... Enorm op zoek gaan naar een baan. Maar je mag ook in de tussentijd verwachten dat je iets terugdoet voor de maatschappij. Die twee dingen die zijn niet strijdig met elkaar. Sterker nog, die kunnen enorm goed samengaan. En het een, het doen van vrijwilligerswerk, kan juist weer enorm bijdragen aan het krijgen van een baan. Maar het vinden van werk. Uh, het gaat erom dat mensen met een bijstandsuitkering aan het werk gaan om een baan te vinden. Het gaat erom dat we ze als gemeente daarbij ondersteunen. Uh, dat is wat we van ze moeten vra vragen. En dat is wat we van ze mogen vragen. Je zult mij niet horen zeggen dat ze geen vrijwilligerswerk uh, mogen verrichten. Dat is natuurlijk onzin. Iedere Nederlander zou het moeten doen. Iedereen zou moeten kijken wat hij kan doen. Wat de regering voorstelt en wat mevrouw Voot voorstelt... De verplichting. is om het te verplichten. En doe je het niet, om wat voor reden dan ook... Het helpt dan pakken het we je verleerd, uitkering af. Zeggen we, want u vindt ook dat ze zo snel mogelijk weer aan het... Moeten en ja. het helpt daarbij. Nee, maar het gaat erom dat we mensen als individu aanspreken op wat ze kunnen om die baan te vinden. En bij de een is het misschien wel vrijwilligerswerk, maar gaat hij een reïntegratietraject volgen in het Amsterdamse Bos? Bij de ander is het een reïntegratietraject, maar gaat hij misschien wel vrijwilligerswerk doen, omdat dat het beste bij hem of haar past? Doe wat bij de mensen past, maar Janne Poort, en verplicht het niet. Ja. Nou, ik, ik ben blij dat de heer Hoek ook zegt dat hij ook eigenlijk vindt dat iedereen vrijwilligerswerk zou moeten doen. Dat, dat vind ik ook. En om heel eerlijk te zijn, wij vinden ook het helemaal niet gek als je mensen daarin gewoon de keuze geeft. Als als je op dit moment kijkt hoeveel vrijwilligers er alleen al in de omgeving Amsterdam worden, worden gezocht. Hè, als het gaat in de zorg, maar ook als buddies of als gastheren in de openbare ruimte. Dus mensen daarin keuze geven, wat ons betreft heel erg goed. Ze mogen zelf kiezen, maar Jan Hoek wel verplicht. Nee, dat is niet wat het kabinet doet. Het kabinet zegt, jij moet dat gaan doen. Dat is uitstralen naar ja, de rest van ze, ze, ze, ze bepalen het, het kabinet, eh, bepaalt toch niet voor jou wat voor vrijwilligerswerk je het moet Het kabinet doen? zegt dat je het moet gaan doen. En het kabinet zal erop gaan pushen het kabinet zal jou achter je volder aanzitten. zal kijken wat je precies gaat doen en waar dan, wat er dan gebeurt. En dan, is mag, je, en dan mag je vervolgens zelf kiezen. Zeg ja, je mag nog niet altijd zelf kiezen. Je zult iets moeten gaan doen. Um, je zult uiteindelijk een kant uitgeduwd worden. Mij lijkt het eerlijk gezegd ook niet zo goed voor het vrijwilligerswerk. Mensen die van harte vrijwilligerswerk gaan doen... worden opeens geconfronteerd met iemand naast zich die daartoe gedwongen is... Het zal je maar overkomen. Volgens mij moet je dat niet willen. Het is een enorme bureaucratie die we weer gaan optuigen. Eh, wat ook sowieso verbazingwekkend is van de VVD... die altijd voor die kleinere overheid pleit. Dus het is volgens mij dan toch echt bedoeld om uit te stralen... je deugt niet als je in een uitkering zit. Volgens mij moeten we dat niet willen. De stigma die zit mensen die bijstand krijgen bij Jan Ja, ik, ik vind het jammer dat de heer Hoek dat zegt. Want ik zou deze kwalificaties absoluut niet willen gebruiken... voor mensen die wel of niet in een uitkering vrijwilligerswerk doen... Ik zou deze mensen absoluut niet uh, zo willen wegzetten. Wat ons betreft is dit ook echt tweeledig. En is het doel van het doen van, van dit vrijwilligerswerk echt tweeledig. Enerzijds echt iets terugdoen voor de maatschappij. Dat mag je verwachten als iemand een uitkering heeft. En anderzijds echt op zoek naar dat werk, ervaring opdoen, in het ritme blijven. Kijk, en laten we eerlijk zijn, het is helemaal niet vreemd... als je vrijwilligerswerk doet in een andere sector dan waar je werkzaam was. Wie weet levert het hele mooie kansen op. Je weet levert het een nieuw netwerk op. Ik zou bijna zeggen, ik kijk naar mezelf, ik ben in de telecom begonnen... werk nu in de zorg. Het is helemaal niet vreemd als je daarmee van de ene sector naar de andere Tou sector u gaat. Zou je geholpen willen worden door iemand die dat met tegenzin moet doen... Nou kijk, daar heeft de heer Hoek natuurlijk een punt. Uh, vrijwilligerswerk tegen je zin doen heeft natuurlijk nooit zin. Maar de andere kant is natuurlijk... er zijn zoveel mensen die vrijwilligerswerk doen. En ik geloof er niet in dat mensen ochtends opstaan met het idee... laat ik vandaag weer eens lekker achter de geraniums gaan zitten. Ik geloof erin dat mensen graag iets willen doen... en graag iets willen toevoegen aan deze maatschappij. Meneer Hoek, ze staat te springen. Ja, maar dan hoef je het dus ook niet te verplichten. Als dat zo is... Dan bedoel je iets anders met die verplichting. En ik hou staande dat je uit wil stralen dat het uitvreters zijn. Dat moet is wat je het wat verplichten, je niet moet doen? mevrouw Poot, als iedereen het toch wil? Nou, kijk, als iedereen het toch wil, dan, dan zijn we snel klaar, hè? Dan, dan hebben we het ook je helemaal. Je dan kun je het ook dan hebben we. Ja, nou, nou kijk, als, als iedereen het graag wil, dan hoeven we het ook niet te verplichten, hè? Kijk, wat dus ons betreft gaat het, het erom, Wat ons betreft gaat het erom dat dit gaat gebeuren. Wat ons betreft gaat het erom dat de moraal er in Nederland komt dat het normaal is dat je iets terugdoet en dat vrijwilligerswerk ertoe kan bijdragen dat je weer een baan vindt. Dat gaat u om het principe, wij, de, de samenleving, ja. geeft geld... om mensen die dat nodig ja. hebben te helpen, dan mag je er iets voor terugvragen. Precies. Ja, wat we van ze terug ja. mogen vragen is dat ze hun best doen om uit die uitkering te komen. Absoluut. Volgens mij moeten we daar heel strak in blijven. Hè? Het is een recht. Dat vinden we allemaal belangrijk dat dat er is. We willen niet dat in dit land mensen geen geld hebben... om uiteindelijk uh, eten te krijgen. Maar kopen. tegenover rechten kunnen toch ook vastgestaan. staan. Als die mensen niet het vrijwilligerswerk gaan doen... Uh, uh, onmiddellijk zoals uh, uh, mevrouw Poot het voor ogen ziet... pakken we ze drie maanden die uitkering af. Dat is het paard dat is achter de Dat is de sanctie die kleins maar ja, voorstellen. dat is de sanctie. Ja. Het is niet een vriendelijk gesprek. In de eerste keer. Tjak. Drie maanden je uitkering kwijt. Zo moeten wij onze samenleving niet in willen richten. Het, het gros van de mensen met een uitkering... wil aan het werk... Maar het is helemaal niet leuk om niks te doen met een paar honderd euro. Nee, dat in de heeft maan. u gezegd. Maar mevrouw, wat staat u ook achter ja. die sanctie? Inderdaad, drie maanden uitkering intrekken als mensen het niet doen? Ja, daar staan, wij ook, daar staan wij ook achter. Nogmaals, omdat wij vinden dat je wat terug mag vragen. En laten we nou maar eens beginnen met dit bespreekbaar te maken. En laten we nou maar eens beginnen dat als iemand komt bij de dienstwerken inkomen voor een uitkering, om direct ook het gesprek aan te gaan over vrijwilligerswerk. En dat gebeurt op dit moment niet. Kijk op de site van alle uh, dienstwerken. Uh, uh, Dienstenwerken inkomen. Nee, maar in dat Nederland... zou even los van die verplichting misschien sowieso moeten. Ik, ik wil tot slot al vragen: meneer Hoek, vindt u dat er echt helemaal niets in de argumenten van mevrouw Poort zit of toch wel iets? Ik vind het volstrekt overbodig. Ik zie er niks in. Volgens mij gebeurt het voor een groot deel al wel. Wie binnenkomt voor een uitkering, krijgt gelijk de vraag: welk reintegratietraject ga je doen? Als het er niet in zit, wat ga je anders aan nuttige dingen doen? Ik vind het echt. Niet nodig, stigmatiserend en principieel onjuist. Helemaal niets. En mevrouw Poort, zit er helemaal niets... in die argumenten van meneer Hoek? Of zegt u... Nou, ik, ik, ik zei u net al... kijk, ik vind de kwalificatie uh, stigmatiserend... vind ik echt niet passend uh, in deze. Maar ik heb de heer Hoek aangegeven... dat ik natuurlijk ook niet op zoek ben naar vrijwilligers... die niet gemotiveerd zijn. Vandaar ook, uh, Daar zegt ook de u. keuze... Um, ja. Ja en, en, en natuurlijk. Kijk, we zullen elkaar daarin moeten gaan vinden. De, de wet gaat er komen, dus we zullen elkaar hierin moeten gaan vinden. Ik dank u beiden voor dit debat Jan Hoek van GroenLinks in Amsterdam en Marianne Poot van de VVD in Amsterdam. Zo direct. Justus van Oel, maar eerst muziek. Scarlett May. Why are all standing there?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 Show. I don't care what they say, I'm already miles away to the scent that I love it smells, it smells, like it it smell smells like honey and it smells like you. Like you old Suzuki's favorite tune road is dusty direction south, on way to the country Blur out as I drive With every mile I go I'm leaving them behind Smells, smells like honey And it smells, smells like fuel Old Suzuki Favorite tune The road is dusty direction South On my way to the country Tot Bas, Silvien van der Zwaag, Gitaar, Floor Polder, Zang, Joost Wesseling, Drums en Marije van Rijn ook zang. Tezamen Scarlett May met Direction South. Uh, Marije, ja, de, we zijn gek gezeurd door de man die hier naast mij zit, Justus van Oel, dat we jou hier uh, moesten uh, uitnodigen. Leuk, Jan, ik heb hem gewoon heel veel geld gegeven. Je je ja. vast ja. op de stoel. Ja, dus gelukkig ja. hebben mensen dat niet gehoord. Maar uh, hij is een groot fan van je, want jullie kennen elkaar al heel lang, begrijp ik. Nou ja, ik, dit is voor de eerste keer dat ik hier een zangeres tegenkom die ik vanaf haar geboorte al ken. Kijk aan, zo lang ja. al. En hoeveel jaar is dat al dan, Marije? 25, 25, ja. Dat, dat, ja. dat, dat is best lang. Jij, waarom heet de band Scarlett May en niet Marije van Rijn? Um, nou ja, Scarlett May uh, vond ik een mooie naam. En uh, ook omdat ik het niet alleen doe, maar ik heb een hele fantastische band achter me staan. En ik heb de cd gemaakt met fantastische mensen. En uh, nou, daarom vind ik het je ook leuk. te veel eer uh, uh, voor jezelf om uh, gewoon je eigen naam in die band te koppelen <laughs> eigenlijk. Ja, misschien wel. Ja. Maar Scarlett mee, want het is een combinatie van Scarlett Johansson en Mae West, begrijp ik. Twee, ja, twee uh, filmsterren. De een al toch tamelijk van voor jouw tijd, Mae West. Een sekssymbol ja. uit, wat is het, jaren dertig misschien zelfs, Zoiets. vorige eeuw. En de ander van nu. De, twee filmsterren die je bewondert. Nee, niet per se. Oh, nee. Maar is gewoon een leuke naam. Leuke naam. Oké, okay, harde marketing als het ware. Inderdaad, moet je gebruik te maken. Dan kan als je goed in adviseren. Je hebt zelf begrijp ik gestudeerd ja, klassiek piano. Hè? De, ja. De, de, maar, maar toch uh, ging je hard uit naar deze muziek? Ja. Nou, ik schreef altijd al liedjes vanaf dat ik heel klein ben. En um, zoals Justus wel weet, denk ik. En um, ja, toen ben ik klassiek gaan studeren. Want uh, dat vond ik ook heel leuk om te doen en om te onderzoeken. Maar uiteindelijk toch weer teruggekomen bij wat ik het allerliefste doe. En jullie hebben nu een, een, een debuutalbum uh, uh, voor elkaar gekregen met crowdfunding. Ja. Hoe werkt dat? Wat heb je ervoor gedaan om dat geld te verzamelen? Ik heb um, mini Skype concerten gegeven. Ik heb mini Skype concerten, wat ja. is dat? Nou, dat is dat je allebei je computer aan hebt staan en dat, je, dat wij via Skype. Voor iemand een liedje hebben gespeeld die bijvoorbeeld jarig was. En dan kan je gewoon een privéconcertje bestellen. Ja. Dan zit jij in je huiskamer sta, staan jullie dan bij wijze ja. van spreken. Nou, Geenig is dat. Ja. En wat kost zoiets? Uh, even bedenken hoor. Dat kost, voor, jou uh... niks, voor jou niks, Jan. Nee, maar goed, voor de gewone <lacht> mensen dan. Uh, 70 euro. 70? Geen geld. Uh, nee, een privéconcert <lacht> toch? En je, niet, je hebt geen reiskosten. Ontzettend handig bedacht. Ja. Daar heb je die, dat hele album door kunnen financieren. Nou, we hebben nog meer gedaan. We hebben ook alvast CD's verkocht. En, uh, al vast? Toen ja, het nog niet uit was. Ja. Ja. En persoonlijk liedjes van mensen geschreven. En mensen drie stemmig door de telefoon s'avonds in slaap gezongen. Kijk, of al het lief! Het. Ja. <laughs> kan nog kunnen mensen daar nog steeds voor bellen als ze dat willen? Nee, de actie is al maar afgelopen. Is maar, ja. maar mensen kunnen nu wel naar de, naar de release komen. Ook niet als ze heel veel geld betalen. Nou, dan valt er wel over te praten ah, Oké, okay, goed. Je gaat uh, ja, het album er, dus nu uh, moet je aan de bak, neem ik aan. Ja, dat is de bedoeling. Wat ga je allemaal doen? Uh, nou, we gaan 1 december, zondagmiddag, dan uh, gaan we het album presenteren in Beurt in Rotterdam. Ja, en daarna naar Engeland ook? Zijn we al geweest. Daar zijn we, ja, hoe kom je aan die contact? Jullie hebben daar getoerd al, hè? Ja, klopt. Want ja. hoe kom je aan die contacten? Uh, ja, ik was uh, denk ik een jaar geleden uh, naar Engeland gereisd. En um, min of meer op de Bonnefoy. Een beetje rondgereisd. En toen met mensen in contact gekomen met lokale muzikanten daar. En uh, via via uh, konden we op The Great Escape spelen. Dat is een, uh, festival? Ja, een showcase festival Dus daar ben je bekender dan hier? Ja, eigenlijk wel. Ja, Nu hier nog. Nu Nederland. Goed. Ja. Nou, je bent goed begonnen. We gaan zo direct <laughs> nog twee nummers van je horen. Voor dit moment dank, Marije van Rijn. Dank je wel. Dus mee. wat vind jij ervan? Vorige week debatteerden hier Liesbeth van Tongeren, GroenLinks... en Machiel de Graaf van de PVV over klimaatverandering. De uitslag van dat debat kon je zien aankomen. Liesbeth vond dat er dringend iets moest gebeuren aan het opwarmen van de aarde. Machiel van de PVV vond het allemaal verzinsels van de milieulobby. Na afloop aan de bar heb ik gecheckt hoe wij van de AVRO nou denken... over het opwarmen van de aarde. De gemiddelde klimaatmening was... nou ja, het kan vriezen of het kan dooien, maar ja, je weet het niet. Ook niet verrassend. Want wat moet je ermee als klein mensje... met die allesvernietigende klimaatcatastrofe? Als het waar is, kan je er toch niks aan doen. En als het niet waar is, hoef je er niks aan te doen. En wat kan je doen? Als je de planeet al wil redden... dan moeten alle anderen ook meedoen. En die doen dat vast niet. De Chinezen stoken gewoon door. Dus klimaatdebat. Welk klimaatdebat? Niemand zal ooit gelijk krijgen... en niemand kan iets bewijzen. Niet vooraf en ook niet achteraf. Want stel, we gaan keihard vergroenen... en inderdaad komt er dan geen klimaatcatastrofe. Ja, maar dat was dan sowieso misschien wel niet gebeurd. En als we niks doen en het gebeurt inderdaad... Ja, daar was er misschien toch niks aan te doen geweest. Je weet het nooit. Echt niet. Ja, ik zelf denk dat het wel degelijk erg warm wordt. Maar ik weet ook dat er eerst 1 miljard arme mensen moeten wegspoelen... voor de gemiddelde wereldburger tot actie bereid is. En dan is het dus te laat. Maar ja, goed, wat hebben klimaatdebatten tussen de PVV en GroenLinks voor zin? Laat maar. Inshallah. En we zien het wel. En ik wens mijn achter, achter, achter kleinkinderen veel succes. Maar toch even een dingetje over GroenLinks. Lisbeth van Tongeren zei hier vorige week... Ja, we kunnen genoeg stroom opwekken voor heel Europa... door niet meer dan 10% van de Noordzee vol windmolens te zetten. Kijk, dacht ik, daar heb je nou wat aan. Niet dat we dat willen, zei ze toen. Wacht even. Jij bent GroenLinks. Je zet 10% van een zee vol met windmolens... en alle kolen- en kerncentrales kunnen dicht. Maar dat wil je dan niet. Ja, daar kan ik met mijn verstand niet bij. GroenLinks wil beperking van de CO2-uitstoot. Ze willen een oplossing. Ze hebben een oplossing. 10% van de Noordzee Windmolenpark. Maar die oplossing willen ze niet. Dat weiger ik te begrijpen. Kijk, er zal in de Noordzee ongetwijfeld een of andere korenwolf zwemmen... die dan zomaar zijn hoofd kan stoten tegen een ijzeren paal. Er zullen vast een paar bruinvissen van de leg raken... door het gebron van turbines. Ja, dat moet dan maar. Of wil je dat er straks... een in Bangladesh 100 miljoen mensen verdrinken. Of dat die hele mooie gesubsidieerde Plaat onderloopt. Waar liggen eigenlijk de prioriteiten van GroenLinks? Of meent GroenLinks zich geen prioriteiten te hoeven veroorloven? Wacht GroenLinks op de komst van de groene onbespoten Jezus Christus... die in één keer alle problemen van de wereld oplost... zonder dat er iemand iets kost? Een vriend van mij, Chris Brester, heeft een fantastische truc verzonnen die zonne-energie opeens veel makkelijker en aantrekkelijker maakt... voor mensen die samen een dak delen. Lang verhaal, maar het werkt. Lieve, lieve mensen van GroenLinks... wordt het niet eens tijd om te stoppen met die pathetische ijsbeerde op kinderboekniveau en met die paradijselijke perfecte totaaloplossingen. Schroefjes en moertjes, dat is het werk. Justus Van o. Zo, direct. Waar hebben wij het magnetisch veld rond de aarde aan te danken? En hoe lang beschermt hij het leven op aarde nog? Het is half vier, het NWS Journaal, Raymond Serré. Dit is Radio 1. E. In China zijn nu zeker 35 mensen om het leven gekomen toen een oliepijpleiding in brand vloog en explodeerde. De leiding was een lek gekomen. Een kwartier lang stroomde olie uit de leiding door de straten van de havenstad Changdo. Bij opruimwerkzaamheden vlogen de olie in brand en op twee plekken waren er explosies. De ontploffing veroorzaakte scheuren in de weg en volgens ooggetuigen vlogen auto's door de lucht. Een mengsel van gas en olie is via het riool in zee terechtgekomen en daarin brand gevlogen. Een groot deel van de zee voor de kust van Changdo is vervuild geraakt. De verdwenen kampioenschaal van Peck Zwolle is in handen van supporters van Go Ahead Eagles. Dat zeggen fans van de club uit Deventer tegen RTV Oost. Volgens de supporters is het een ludieke actie en is de schaal dus ook niet gestolen, maar geleend. De supporters willen de schaal pas op 8 december teruggeven, dan speelt Go Ahead tegen Peck Zwolle. En de vondst van een vrouw die al tien jaar dood in haar woning in Rotterdam lag... heeft veel losgemaakt. De buurt is verbijsterd en de gemeente Rotterdam stelt een onderzoek in. En ook in de politiek wordt over het incident gesproken. Het lichaam van de vrouw werd gisteren ontdekt nadat de politie was gealarmeerd... door bouwvakkers die in het huis in de wijk in Delfshaven moesten zijn. Zij konden geen contact met de bewoner krijgen. De vrouw moet 74 jaar zijn geweest toen ze in 2003 overleed. En dat waren de hoofdpunten. Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Een Goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct de droom van Hans Klevers. President van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Frits Barend over het Nederlands elftal. Jack Spijkerman, Lens Armstrong en wat al niet meer. Maar eerst om precies... Twee minuten over een vanmiddag werden er drie Europese satellieten gelanceerd... vanaf een basis in Rusland. En die moeten ons meer gaan vertellen, die satellieten... over een van de grote mysteries, het aardmagnetisch veld... dat al het leven op aarde beschermt. Tegen bijvoorbeeld schadelijke deeltjes uit het heelal. Aan tafel Elko Doornbos van de Technische Universiteit in Delft. Die heeft meegeholpen bij de bouw van die satellieten. Welkom. Uh, Frits, uh, zo direct natuurlijk de Sportweek met jou. Maar ben jij, als je dit hoort, nu al benieuwd naar het onderzoek van die satellieten? Of zeg je... Ja. Ik vind dat, dat reet interessant. Reet interessant. Ja. Goed, wat is het aardmagnetisch veld om te beginnen? Elko? Ja, ik moet misschien eerst even corrigeren. Ik heb niet echt meegeholpen bij de bouw. Maar wel bij de voorbereidingen van de, de gegevensverwerking. Dus ik uh, zit nu met smart te wachten op de eerste gegevens. Die van de satelliet uh, gaan komen. Okay. Ja. Het aardmagnetisch veld. Waar hebben we het dan over? ja Dat is uh, een, uh, een ingewikkeld mysterieus onderwerp. Uh, het, het is iets dat zich uitstrekt vanuit de kern van de aarde. Uh, daar wordt het aardmagnetisch veld opgewekt. Uh, de uh, buitenkern. Van de aarde bestaat uit uh, vloerbaar ijzer. Uh, dat vloerbaar ijzer beweegt ook. Uh, dat werkt als een soort dynamo, daarom wordt er een magneetveld opgewekt. Uh, en dat magneetveld strekt zich uit tot duizenden kilometers in de ruimte. En, ja, dat ja. De, je zegt dat de, de, de buiten, buiten-schil, de buitenkern zeg je? Ja, ja, maar, ja. De, maar die zit wel van binnen toch? Ja, er zit echt heel ja. diep in de aarde zit een vaste kern Precies. en daarbuiten zit een, een, een vloerbare kern. En, uh, en dat is vloerbaar ijzer vloeibaar ijzer. Ja, en dat dus dat volk... is heet. <laughs> dat is daar bloedheet. En een hele grote druk. En wat doet dat magnetisch veld? Wat daardoor veroorzaakt wordt? Nou, dat, dat strekt zich dus uit tot in de ruimte. En beschermt ons daar tegen geladen deeltjes met hoge energie die van de zon afkomen. En die, ja. die zijn slecht voor onze gezondheid. Dus ja, het is maar goed dat dat magneetveld ons uh, daartegen dat is. beschermt. Ja. Ja, want anders ja. zou geen leven op aarde mogelijk zijn? Ja, dat, uh, nou ja, je weet nooit wat voor vormen van leven mogelijk zouden zijn geweest. Maar uh, ik, uh, ja, het, is, het is wel uh, aannemelijk dat dat de aanwezigheid van het magneetveld van de aarde een van de redenen is dat er leven op aarde mogelijk ja, is. Want is de aarde ook de enige planeet met zo'n veld? Nee, er zijn andere planeten en ook manen met een magneetveld. Maar van de planeten in ons zonnestelsel die een beetje op de aarde lijken, Venus, Mars, heeft de aarde verreweg het sterkste magneetveld. Ja, dus jullie weten eigenlijk wat het doet: dat aardmagnetisch ja. veld, maar niet hoe het werkt? Um, ja, de, de, de, we weten hoe het werkt, maar. Um, ja, het magneetveld heeft ook invloed op, uh, op andere lagen in de aarde... die dus wat dichter bij het oppervlak liggen, tot, tot aan de korst van de aarde. Um, en uh, als je dus het magneetveld meet... dan meet je eigenlijk de optelsom van al die verschillende uh, lagen in de aarde... En uh, als je het in de ruimte meet... dan meet je ook nog het effect van uh, wat de zon doet met ons magneetveld. En, en als je dat allemaal gemeten hebt, <laughs> wat weet je dan? Ja, dan, dan, als, je, als je al die metingen hebt... dan kan je proberen ja, al die schillen weer weg te pellen, zeg maar. Je kan modellen maken van al die afzonderlijke contributies. En uh, ja, daar kan je een heleboel informatie uit halen. Onder andere inderdaad van hoe, hoe ziet het binnenste van de aarde eruit? Uh, hoe, werkt, hoe werkt het uh, daar? daar? Daar hebben we wel modellen van, maar... Ja, uh, die, die kunnen we natuurlijk verbeteren. Maar door... hebben we er ook praktisch wat aan? Hebben wij er wat dan, als, als, als we het als we niet, als we, als we niet wetenschappelijk bekijken, zeg maar? Nou, dit, deze missie is wel uh, eigenlijk vooral... Uh, uit wetenschappelijke yeah. nieuwsgierigheid uh, voortgekomen, natuurlijk. Maar wat kan uh, die kennis opleveren? Um, nou, bijvoorbeeld een van de uh, bijdragen is uh, um, het magneetveld in de korst van de aarde. Als er vulkaanuitbarstingen zijn of uh, er wordt nieuwe korst gemaakt in het midden van de oceaan, dan uh, wordt de, uh, in het vloeibare gesteente wordt het de, de richting van het magneetveld opgeslagen. En uh, in de loop van de honderdduizenden miljoenen jaren uh, weten we dat het magneetveld af en toe omkeert. Dus als je heel, een hele goede kaart maakt van de oceanen over de hele wereld uh, en welke richting het magneetveld veld op een bepaalde tijd had, dan kan je een soort reconstructie maken... van hoe de continenten hebben bewogen. Uh, nou, dat is, uh... En het voorspellen voor de toekomst ook? Um, nou ja, dat is iets, iets dat over hele lange tijdschalen gaat. Ja. Het is, ja, want dit niet, is op niet zich op, merkbaar. Wij, uh... wij weten allemaal dat als we een uh, kompas hebben... Uh, dan gaat uh, de wijzer richting noord hè? vanwege die magnetische ja. kracht. Maar dat is dus niet altijd zo geweest? Uh, nee, nee. Dat is, uh, uh, die richting die is uh, in, het, in het verleden uh, regelmatig omgekeerd. Echt waar? Ja. Helemaal de andere kant op zelfs. Ja. Ja. Ja, en wat, wat als dat weer zou gebeuren, wat betekent dat? Dat we volledig de weg kwijt zijn, letterlijk, waarschijnlijk. Ja, dan, dan, <lacht> uh, ja dat, is, uh, dat is een van de, van de mysteries waarom deze satellietmissie zo uh, belangrijk is. Om, om, uh, om, de, om te bekijken uh, hoe dat in zijn werk gaat. Ja, en het, uh, het betekent inderdaad uh, dat navigeren met een kompas heel moeilijk wordt. Ook uh, bijvoorbeeld vogels, die, uh, uh, trekvogels die navigeren uh, maar aan de hand van het magneetveld. Dat is, wat je net zei, die, zijn toch als trekvogels de weg kwijt, dat ze niet wisten hoe dat kwam... Hoe dat dan daar uh, nou, doen? Dat, dat hoor je ik. wel Ze Het trekt ja. volgens massaal. Ergens een toetrokken waar ze niet naartoe moesten trekken. Ja, daar weet ik eerlijk gezegd te weinig vanaf. Dus, uh... Dat heb ik nooit besteld dat het hier misschien doorkomt. Het zou kunnen, want die ja. oriënteren zich wel op die polen, ja. toch? Maar ja. waarom moeten jullie doen vier jaar onderzoek? Hè? Nou, de, de nominale, nominale duur van de missie is vier jaar. Uh, als het goed gaat, dan uh, gaat de missie waarschijnlijk nog wat langer door. En dan kunnen we nog meer gegevens, nog meer gedetailleerde gegevens... Want de lancering samen. vandaag is helemaal goed gegaan. Ja. Dat was het spannend, uh... vond je? Ja, ik vond het nog wel spannend. Ja. Ja, was die lancering? Uh, in Plesetsk, dat is uh, een paar honderd kilometer ten noorden van uh, Moskou in Rusland. Ja, en de, want wat was er spannend aan? Toch wel een risico dat het fout kan gaan? Ja, nou. Het is, het is natuurlijk een, een bijzonder moment. Het is een, een object uh, dat nou ja, best wel duur is om te bouwen. Uh, je stopt het op een raket en dan staat het nog op de grond. En dan moet je het binnen een hele korte tijd uh, zo'n snelheid geven... dat die baantjes om de aarde gaan draaien in anderhalf uur. Dus daar is uh, een ontzettende hoeveelheid energie mee gemoeid die in een hele korte tijd uh, uh, aan, de, aan die satellieten moet worden meegegeven. En dat zijn en, ze wel uh, gewend, langzamerhand. Ja, er is, maar, maar het blijft toch ook voor, voor de mensen die hier uh, aan werken... De Sommige van de inspanningen en het geld als het misgaat. We, ja verzamelen ze nu dan al meteen data? Of kan jij nu al op je iPhone bij wijze van spreken zien wat, wat zij zien? Of gaat dat niet zo snel? Nee, we zitten nu nog in een, in een fase... waarin ze de satelliet langzaam maar zeker instrumenten aan gaan zetten. En dan gaan kijken hoe goed ze het doen. Uh, dan gaan ze bepaalde manoeuvres maken... om de satelliet in een uiteindelijke baan te brengen. Uh, dus dat, dat gaat, nog, er gaat nog wel een paar weken aan maanden overheen... voordat de, de data echt beschikbaar komt. Ja, en die, die vier jaar zeg je, dat heb je minimaal nodig. Maar als het goed gaat, dan blijven ze gewoon lang langer gegevens verzamelen. Precies, ja. Die vier jaar dat is uh, berekend om dan uh, ja, bepaalde doelstellingen voor de wetenschap uh, te bereiken in die vier jaar. Over dat aardmagnetisch veld hoor je ook dat het uh, uh, dreigt te verdwijnen. Hè? Ja, dat is, uh, het is zo dat sinds we zijn begonnen met dit te meten, dat is uh, ergens in uh, de 19e eeuw begonnen, toen, toen we een beetje begonnen door te krijgen wat magnetisme is en waarom die kompas naald naar het noorden wijst. Uh, is er een afname geweest van zo'n 10 tot 15 procent van de sterkte van het magneetveld. Het duurt nog nou, dat is een behoorlijke ja. afname. Ja. Veel, um, maar over een hele lange tijd. Ja, maar als we nou naar die... Uh, nou, dat is, het is relatief gezien relatief, een vrij, ja, vrij korte ja, okay. tijd. Als je naar die geologische ja. tijdschalen kijkt... Uh, is, dat hard, een, dus. is dat een vrij korte tijd. Want wanneer, wanneer zou dat dan voor ons bedreigend worden? Nou, het is nu in ieder geval van belang... Uh, dat we dat heel goed in de gaten houden. Uh, dit valt waarschijnlijk nog binnen de normale variaties. Het schommelt waarschijnlijk in de loop van de, van de eeuwen. Uh, de sterkte van het magneetveld. Maar als dit zo doorzet, dan, uh, ja, dan is dat heel belangrijk om in de gaten te houden. Uh, ja, Zo'n zo omkering van het magneetveld waar, waar die afzwakking mee te maken heeft... dat is een proces dat uh, waarschijnlijk over uh, een periode van, van honderden tot duizend jaar... Uh, gaat plaatsvinden. Maar ja, dat is wel... Uh... Wij gaan het niet meer mee Nou, de, de laatste keer dat dit is, is gebeurd is uh, 780.000 jaar geleden. Uh, toen bestonden net de eerste mensachtige. Dus uh, uh, uh, ja, we hebben het al een keer overleefd. Maar toen hadden we natuurlijk nog geen... Uh, uh, hoogwaardige technologie, uh, Ben je godsdienstig? Ben, je ben je uh, Nee, ik ben niet godsdienstig. Oh, nee, dan vraag je dat? Oh, ja, dat kan dus niet. Ik bedoel, dat, ik geloof, dit is zo oh. daar binnen. Ja, er zijn mensen die daar weer heel anders over denken. Maar goed, dat is voor een andere keer. Be we zijn benieuwd naar de resultaten van het onderzoek. Dus misschien dat we in de loop van de tijd nog eens vaker bij je aan kunnen kloppen. Elko Doornbos van de Technische Universiteit Delft. En we gaan zo direct een andere wetenschapper over zijn een droom horen. Hans Klevers en Frits Visser uh, over sport. Uh, en die droom. Frits Visser. Dat begint met Frits Visser Frits Barend. I have a dream. De Sorry, drie. ik haal nu alles door elkaar. Martin Luther King, wilde ik zeggen, had een droom. Vijftig jaar geleden. De, hij hield zijn befaamde I have a dream speech. En wij vragen mensen om hier, in de kroon in Amsterdam... om verder te dromen. Iedere week krijgt iemand de gelegenheid. En vandaag, ik zei het al, de droom van de president... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen... Hans Klevers. Ik had een droom vorig najaar. Tijdens de terugvlucht Boston-Amsterdam... Ik was zojuist beëdigd als lid van de American Academy of Arts and Sciences... in een kolkende samenkomst van wetenschappers en kunstenaars. Bill Cosby speechte. De Oscarwinnaar Daniel Day-Lewis droeg een brief van president Lincoln aan de academie voor. Een bariton zong een aria van Verdi. Er waren doedelzakken. Dit alles afgewisseld met korte wetenschappelijke lezingen van historici, wiskundigen en biologen. Wetenschappers en kunstenaars hebben gemeen... dat zij de wereld onderzoeken, ondervragen en interpreteren... zij het met een zeer verschillende set gereedschappen. In 1812 richtte onze bezetter Napoleon... het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schone Kunsten op. De allerbeste wetenschappers en de allerbeste kunstenaars van ons land... in één organisatie in Amsterdam. De stem, het forum en het geweten van de kunsten en de wetenschappen. In 1851 verstootte Thorbecke de kunsten uit het monumentale trippenhuis aan de Kloveniersburgerwal. Het instituut maakte een doorstart als academie van wetenschappen. Een harde breuk met het ideaal van de 19e eeuw toen wetenschap en kunst juist onlosmakelijk werden geacht. Toen wetenschap nog wel sprekend was en kunst nog geleerd. Ik droomde in mijn vliegtuigstoel over het rechtzetten van Thorbecke's uitgeleider. Ik droomde dat de muzen van de kunsten en van de wetenschappen weer hetzelfde huis, het trippenhuis, zouden bewonen. Vandaag heeft onze Academie van Wetenschappen, de KNW, aangekondigd dat er een Academie van Kunsten gaat komen. Onafhankelijk met steun van minister ministeriet Bussemaker en gefinancierd door de cultuurfondsen. Een gezelschap van kunstenaars voor de kunst. De eerste nominatieronde loopt. Alleen de allerbeste schrijvers, beeldend kunstenaars, muzici... acteurs en dansers, ontwerpers en architecten zullen lid worden. Met het trippenhuis als forum krijgt de kunst een nieuwe stem en een geweten. En wie weet, misschien vliegt er op een dag in de nabije toekomst... de Amerikaanse wetenschapper van Amsterdam terug naar huis. Nazinderend van de kolkende gemeenschappelijke jaarvergadering... van de Academie van Wetenschappen en de Academie van Kunsten. Hans Klevers. En ik geloof dat dit de eerste droom is hier uitgesproken... die ook al uitgekomen is. Dus veel succes daarbij bij de Academie voor Kunst. De volgende week de droom van advocaat Lisbeth Zegveld. En alle dromen overigens kunt u terugvinden op onze website... vrijdagmiddaglife.afro.nl. Muziek nu weer. Scarlett mee. I, wish I had a skin like that. I say forever, and he says maybe. Herring at Rhino's, Scarlett May. Sport met Fritz. Fritz Hoofdredacteur van het Blad Helden. En naast hem nog steeds Elko Dorenbos, Dorenbos van de Technische Universiteit Delft. Elko, naast satellietliefhebber, ook sportliefhebber. Uh, niet echt eerlijk gezegd. Niet echt? Oh, helemaal niet. Zelfs sporthater heb je ook, hè, die mensen. Nou, dat ook weer niet. Da je blijft uh, gematigd, zeg maar. Je mag je ermee bemoeien, maar hoeft niet. Frits, zullen we met de flops beginnen? Ja, oké. Okay. Uh, Louis van Gaal, uh, heeft succes. Maar hij houdt niet om te zeggen... de spelers moeten wennen aan de filosofie van Van Gaal. De spelers moeten wennen aan de wijze van denken van Van Gaal. De spelers moeten niet mijn filosofie, maar van Van Gaal. Die derde persoon ook. Maar... Hij was eens de beste van Amsterdam. Hij deed al eens voorkomen alsof Bayern München voor hij naartoe ging. Nooit wat had gewonnen. Waar is het voor nodig om net te doen? Hij speelt gewoon met een keeper, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers waarom moeten we net doen alsof hij het voetbal opnieuw gaat uitvinden... moet ik elke persconferentie, elke keer na afloop van de wedstrijd... het kost even tijd voor mijn spelers begrijpen hoe Van Gaal wil werken. Ik bedoel alsof Ron Jans, Guardiola, Ruud Brood, Arsene Wenger of Eivind Koeman... totaal anders voetballen. Ik begrijp niet, dat ook niet één journalist zegt... meneer Van Gaal, is uw methode van voetballen dan zoveel anders... dan al die andere trainers? Kom op, doe normaal. Wat denk je dat hij zegt als je dat vraagt? Ik denk dat hij het helemaal niet begrijpt, want hij leeft in een andere wereld op dat gebied, lijkt het wel. Nee, maar, maar er kan wel verschil zijn, toch? Je kan kleine verschillen, maar een buitenspeler moet zijn man passeren... moet zorgen dat de spits scoort, de middenvelders moeten voor aanvoer zorgen. En dat kan op kleine punten kan het veranderen. Maar of de opleiding die hij zelf... Uh, geschreven heeft ooit voor de KNVB, is niet goed. Maar Nederlandse spelers weten ongeveer wat van ze verwacht worden. Het is niet dat ze bij Van Gaal ineens totaal anders gaan voetballen. Die bal blijft rond en het gaat om van Persie en en niet anders. Flop 1, was dat, of 3? Of Flop, 1? 3. Flop 2, of Flop 1, Het was een close finish. Ik heb toch Flop, Flop 2 Jack Spijkerman gekozen... die in het programma voor Umberto Tan zijn nieuwe programma Koning Voetbal kwam aanprijzen. En toen vroeg Spijkerman naar vier voetballers met een AZ-verleden bij Feyenoord. En toen zei Umberto bellen, Matthijsen. En toen kwam je ook met Koeman. Want ja. Koeman is natuurlijk een jongen die als ex-voetballer getraind heeft bij AZ. Dus een verleden bij AZ. En nu bij Feyenoord zit. Nou, dat was niet goed. En toen zei Jack dan niet, al dan niet geïrriteerd. We kunnen we even naar het fragment horen. Maar je hebt, je hebt Koeman er niet bij staan. Nee, dat is geen speler. <lacht> Mijn hemel zeg goed. Niet alleen donker, maar ook nog donker. Nee. Wij nee, hoorden hem zeggen. Ja, dat was een grap, dames en heren. Moet u niet ontzettend lachen? Lach even. <lacht> en wordt hier voor de duidelijkheid behalve nou ja. Frits Barand zelf niet gelachen? Dat maar... was een, uh, en dan zegt Jack even daarna, ik mag het zeggen. Nou, waarom mag hij het zeggen, vindt hij. Het, hij had Umberto op zijn verjaardag uitgenodigd. Dus dan mag je Want blijkbaar hij is zeggen... met Umberto. Ja, en dan mag je zeggen, je bent uh, niet alleen donker, maar ook dom. Uh, ik vind het kwalijk dat dus zogenaamde dit soort opmerkingen uit het hoofd komen van zogenaamde progressieve grappenmakers. Het zit dus ergens in je hoofd om dat te zeggen. Maar wat ik nog kwalijker vind is... Uh, dus je bent donker niet alleen dom. Toen René van der Gijp een wat onhandige opmerking maakte over homo's... stond half Nederland op zijn kop. Ja. Want René is een zogenaamd domme voetballer. Nou, René is helemaal niet dom. Maar die is een zogenaamd domme voetballer. Nee, maar, maar Jack Spijker van hoort ja. tot de denkende elite van links-Nederland. En dan mag je dus blijkbaar zeggen... je bent niet alleen donker, maar je bent ook dom. Nou, dat... Er was wel een en ander over te doen. Elko El El Doornbos, wat vind jij? Kan zo'n opmerking? Nee, dat kan natuurlijk helemaal, helemaal niet. <grijg> of dat heb vind je niet... jezelf? zelf? Nou ja, dat we tegenwoordig wel allemaal heel veel lange tenen hebben, vind ik, aan alle kanten. Namen. Ja, maar, dat, dit, dit vind je een lange teen, dat ik erover val. Dat nee, hij, ik vind die opmerking ook... smakeloos, maar, maar ik kan me er niet uh, heel druk over maken. Nou, ik vind, ik, dat vind ik dus heel kwaad. Ik vind dat je juist op dit soort dingen je druk moet blijven maken. Want dit is de verwoording van de maatschappij. Als we het goed gaan vinden, dat ombert Boutan als grap moet horen: je bent niet alleen donker, maar ook dom. En daarom nodigen we jou als columnist hieruit. Okay. De volgende vlog. Uh, Lance Armstrong die heeft deze week in een interview met de British tabloid The Daily Mail. Laten we wel eens een tabloid. En hij zal er heel veel geld voor gehad hebben. Heel veel geld. Heeft u dus gezegd dat de Internationale Wielunie, UCI. En vooral voorzitter voor Verbrugge hem hielpen na zijn positieve ja. dopingtest in de Tour van 1999. In 1999 keerde hij terug in het wielrennen nadat er kanker was bij hem geconstateerd. En meteen na de eerste etappe was hij betrapt op doping. En dat kunnen we niet gebruiken. Verzin iets. Zou Heijn Verbrugge gezegd hebben tegen zijn ploegleiding. Toen is de arts gekomen met een geantidateerd recept. Geantidateerd wil zeggen hij heeft een recept voor zonne. Wat hij moest kon gebruiken tegen zadelpijn. Ze verdoezelden gewoon de doping. Ja, en daar zou dan cortisone in hebben gezeten. Ja. Ik heb dat van begin af aan nooit geloofd. Niet. Maar ook Le Kiep en David Walsh... Een Eerste journalisten hebben dat nooit geloofd. Die zijn verketterd wat de UZI En alle journalisten hebben dat geloofd. Ja. Want Lens was heilig. Dat had met journalistiek dus niks meer te maken. Er zijn dus twee organen. Sunday Times, David Walsh en Le die het altijd gewantrouwd hebben. Die zijn ook door Lens-Hans op een zwarte lijst gezet. Uiteindelijk is dus uitgekomen dat het totaal gelogen ja. was. Hij gaf ook toe dat hij dat... dat hij dat, middel, dat, dat verzonnen is... En nu heeft ook het Algemeen Dagblad gisteren geschreven dat Hein Verbrugge bepaald geen schoon verleden heeft met het bescheiden van doping. Peter Stevenhagen heeft gesproken, Peter Winnen, van Hooidonk, een oud Belgische wielrenner die ooit Komt de van vlaanderen won. Die ja. heeft gezegd: er wordt EPO gebruikt, doe er wat tegen. Uh, ik wil wel. Lens Armstrong is dus rancuneus naar Hein Verbrugge. Maar wat is hier de flop? Een rancuneus Lens Armstrong of een liegende Hein Verbrugge? Van alles gebeurt. Ik weet niet of Hein Verbrugge liegt, want Hein heeft tegen de, eh, de, de NOS een, een, een smsje gestuurd? Ja, van, hij ontkent het. Geloof jullie Lens Armstrong nog? Dat zit iets in. Ik He heeft hij ook niet meer? <laughs> ja, maar ja. ik denk dat ze allebei nou, nou, liegen. AD hij heeft wel wat uit te leggen. Er is ook een Noorse IOC vertegenwoordiger die vindt ook kan hij zijn eerelidmaatschap van het IOC wel houden? Ja. Hij heeft wel wat uit te leggen. Het riekt wel allemaal naar ontzettende corruptie binnen. Die bonden en binnen het wielrennen. Wel, dat is wel heel traag. Oké, okay, dat is de flop. Goed, de tops. Uh, de twee oefenwedstrijden van het Nederlands elftal. Ik heb met verbazing gekeken. Eerst naar Japan-Nederland. Eerst werd dat gezeik over het veld. Daar had Japan ook last van. Een vriendschappelijke wedstrijd. Ja, in Gent. En die is daar in Gent gespeeld omdat een Japan speelde thuis en dan mag het niet in Nederland plaatsvinden. Belachelijke regels. Maar goed, die was een vent in Gent. Na de eerste tien minuten werden we weggespeeld door Japan. Toen maakte Van der Vaart een gelukkig, maar wel heel mooi doelpunt wat het moment robben dat redt ons bijna altijd verder hebben we totaal niet in die wedstrijd gezeten Japan overklaste ons op combineren op techniek in de kleine ruimte die 2-2 was dus voor Nederland niet meer geluk was meer geluk dan wijsheid het stelde je teleur nou ja ik was verrast door Japan hm? en ook dan weer door de opmerking dat we de eerste helft goed speelden ja. ons in Japan was even gelijkwaardig maar niet zeker niet minder we stond wel voor is 2-0 ze hebben ook van België gewonnen ja maar gelukkig, ze hebben ook van België gewonnen daarna. Niet ook, ze hebben van België gewonnen. Maar vier dagen later speelt Nederland tegen het veel sterker achter Colombia. Nou, van der vaart wordt de wedstrijd uitgeschopt. We spelen toen zonder Robbe, Sneijder en uh, van, dus van, van de vaart daarna en van Persie. Ja. En tweede half met tien man, groot deel. En toen speelde Nederland wel heel goed. Met ja. ver in een rol van een soort halve spits, halve middenvelder. En dat is dan weer de verdienste van, van Gaal. Voor Beek heeft het ook een keer gedaan vorig jaar met de AZ... Eindelijk snappen ik ze klant, hoe ze, vrouw ze vrouw moeten spelen. Dat hij met tien man niet alles terugtrekt. Dat hij blijft durven voetballen. Dus Louis, waarom moet je toch altijd zo doen... alsof het wat jij doet zo bijzonder is? Want Beek heeft dat vorig jaar ook gedaan met de AZ. Oh, dat is, is toch Holland, weer niet van Gaal. Is niet te zijn. Ik dacht even, je gaat van Gaal complimenteren. Nee, ik vind het compliment dat hij dat durft. Dat <laughs> okay. hij dus niet scheidt <laughs> toch terugtrekt. Dus alle complimenten daarvoor. Maar okay. hij krijgt die complimenten. Dus vraag dan geen complimenten die je niet hoeft te krijgen. Oh, een teken. Uh, ik was gisteren bij de ITVA... en dan zag ik de documentaire over Armstrong, de leugen... Ik heb het net al over Armstrong gehad. En Armstrong keerde in 2009 terug in de Tour de France. Bij de Astana-ploeg, wat heel verrassend was. Maar daar was zijn vriendje Johan Bruineel. Dat was zijn ploegleider, zijn partner in crime... bij al die dopingschandalen. Maar dat was Conte door, de, ploeg, de kopman. Dus Armstrong komt dus door Denk je, ja, wat moet ik daarmee? Wat is dat verachtelijks? Armstrong is ook een kopman. Armstrong heeft altijd gezegd: ik kom om te winnen. Ja. Nou, wat gebeurt? Je hebt eerst een waaiere etappe. Daar heeft Armstrong kant-en-door echt genaaid. Die zat in die voorste groep en kon erdoor zitten in die tweede groep. Daar pakt hij 40 seconden. Dus wat denkt Contador bij de eerste bergetappe... Je zag dat Armstrong niet zo sterk was... die demareert en wint die etappe, pakt het geel. Nou, dat was tegen de afspraken die binnen de ploeg golden... wat ze zouden later pas aanvallen. Dus die Contador, ik ben daar gek. Kan El Codormo's dit volgen? He? Ja, ik kan dit nog wel volgen. Okay. Nee, Volgende nee, ja, is de etappe bij. naar de Mon van ja. Toe. Ja. En dan zie je, dat vond ik het dus mooi in die documentaire... zie je Johan Bruyneel, de ploegleider, in de auto zitten... en die in het oortje van Contador zegt... Die, blijf rustig zitten, je moet niet aanvallen... je hebt al een voorsprong, blijf rustig zitten. Wat hij dacht, ja Armstrong moet, moet straks aanvallen. En dan denkt die Contador, Door, ja, ik ben een besodemieter. Dus die valt aan, die demareert. Ja. met de broeder Sjeck. Die zijn dan twee en drie in de etappe, die winnen die etappen. En op dat moment heeft Contador definitief de Tour gewonnen. Maar wat is nou zo mooi, je ziet die Johan Bruyneel... zie je helemaal uit zijn dak gaan vloeken. Godverdomme, die Contador is hij gek geworden om te demarreeren. Is hij gek geworden, woedond. Zulke onthullende beelden. Je zag dus echt het verraad ja. van Johan Bruyneel in die prachtige documentaire... Want hij zou blij moeten zijn dat Contador... Ja, je bent toch blij dat jouw... jongen uit jouw ploeg de Tour gaat winnen. En zo sterk rijdt op de mond van toe. Hij was helemaal uit zijn dak van woede. Want ja, Armstrong ging hem niet winnen. Is dit nieuw voor jou, Frits? Nee, ik heb het altijd gedacht en geweten... dat Contador uh, genaaid zou worden door Bruneel... en door Armstrong. Maar dat het zo mooi in beeld is gekomen... dat had ik niet gehoopt. Dat was, dat was toch open. onthullend. Ja, ja, was echt onthullend. De was... laatste top. Nou, de laatste top. Het ging afgelopen week om Zlatan... Of Ronaldo. Ja. Nou, in de voetbal. In de voetbal uh, tussen Zweden en Portugal. Vorige week vrijdag. Toen won Portugal door een laat doelpunt van Ronaldo. Een kopbal. En we hebben gezien dat Ronaldo is net iets beter. En Zlatan is net iets genialer. Ik heb dus twee fantastische voetballers gezien. Maar Ronaldo, hoe hij dat afgelopen dinsdag deed... In... Uh, in Zweden, hoe die drie keer. Men vond de paas zo mooi, maar Ronaldo dwingt de speler door zijn loopactie om die paas te geven. Moment dat hij start, ben je wel een hele slechte voetbal als je die paas niet geeft. Dan moet hij wel de goede snelheid hebben. Maar hij maakt dus twee goals met zijn linkerbeen. Hij heeft dus in Lissabon een goal met zijn hoofd gemaakt en hij maakt een goal met zijn rechterbeen. Hij scoort, wat ik zeg, net zo makkelijk met zijn linkerbeen, met zijn rechterbeen en met zijn hoofd. Hoeveel completer kun je zijn? Deze man is zoveel completer dan Riberi. Net als Slatan, die zoveel completer dan Ribri. maar Ribri werd, ik benadruk het maar nog eens een keer... Europees, Europees voetballer, voetballer van, van het jaar. jaar. Ja. En Slatan niet en Ronaldo niet. Ik mag aannemen dat Ronaldo nu wereldvoetballer van het jaar wordt. Want zo fantastisch als hij tegen... Zweden gevoetbald heeft, heb ik hetzelfde gezien. Je ziet wel hoe afhankelijk die landen van één ja, mannetje zijn. Ja, dat zijn, maar dat zijn wij ook. Als Van Persie en Robben niet in vorm zijn... hebben we niets te zoeken bij het WK. En, en, Carlson, en Carlson is wereldkampioen schaken geworden. Met je tops en flops. Dankjewel, Elko Doornbos. Ook bedankt voor het verhaal over het onderzoek. En veel succes erbij. En we horen graag nog een keer wat er uitkomt. Dankjewel. Zo direct. Onder andere Bert Brussen... en econoom Jaap Koelerwijk. AVRO Sport op Radio 1. Morgenavond om 7 uur de Eredivisie. PSV, Herenveen. 25 tot de rebar, tot de kampuur, NEC. De en de Doepen. AZ, Roda. dat Doepen. Prachtig Doepen van AZ. En om kwart voor negen, Ajax, op voor 9, Ajax, Herakles. En ook WK-kwalificatie, Vrouwen, Nederland, Griekenland. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.